Ik heb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 Dat meldde stamhoofden. De aanval volgt op Amerikaanse waarschuwingen voor aanslagen van de terreurgroep. Washington heeft uit voorzorg een aantal ambassades en consulaten in het Midden-Oosten en in Afrika gesloten. Volgens media was de dreiging af te leiden uit onderschepte gesprekken tussen Al-Qaeda-leider Zawahiri en de aanvoerder van Al-Qaeda op het Arabische schiereiland. Daar had volgens de Amerikanen afgelopen zondag een grote aanslag gepleegd moeten worden. Wat het doelwit moest zijn, is niet bekend. Tientallen mannen gekleed als agenten hebben in Pakistan dertien mensen doodgeschoten en hun lijken in een ravijn gedumpt. De aanvallers zijn vermoedelijk militanten die naar afscheiding streven van de provincie Balochistan. Ze vielen bussen aan die in een bewaakt konvooi naar de provincie Punjab reden. Luchtvaartmaatschappijen hebben wereldwijd last van een storing in het centrale reserveringssysteem. Veel vluchten zijn vertraagd doordat de incheckprocedures handmatig moeten verlopen. Zo'n 400 luchtvaartmaatschappijen en 100 vliegvelden zijn aangesloten op het systeem. Air France KLM zegt desgevraagd geen problemen te ondervinden. En in het noordoosten van de Verenigde Staten heeft een man zeker drie mensen doodgeschoten tijdens een vergadering van het stadsbestuur. De schut raakte zelf gewond en is aangehouden. Behalve drie doden zijn er ook enkele gewonden. Het weer, in het oosten een bui, verder ook zon. Het wordt 22 tot 26 graden.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 Maar eerst die Walter en de kikkers met Hippi Pura, daar is de zon. Hippi Pura, Pura, daar is de zon. Die jij stuk hebt gevoerd. Betaalt maar die centen, die zag ik ook nooit.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 Winnaar het jaar was de inzending van Luxemburg, Vicky Liandros met Apertois. En in 1975 verbrak holte de samenwerking en vormde Rosie Perrij een nieuw duo. Met de, als, uh, onder de naam Rosie en Andres. Sandra Heber ging verder als uh, solo solozangeres en tv-presentatrice. En ze heeft twee keer solo aan het Euroversie Songfestival degen, de, deelgenomen. In 1976 met de parties over, waarmee ze op de negende plaats kwam...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 En in 1951 keerde de grootvader Goed terug uit Indië... waarna hij in Nederland hertrouwde. Het gezin werd herenigd in 1952. En vestigde ze zich in Cesar Frankelaan, en dat was in Heemstede. Hier maakte hij voor het eerst kennis met uh, Lennart Nijg... die in dezezelfde straat kwam wonen. In vriendschap sloot met de grootste jongere stiefbroer Dirk. Beiden zaten ook op de school, Maar veel contact hadden de twee niet. Daar de groot een klas hoger zat dan Nijg...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 zelf als van gaat, en ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoten. Zo zijn er reden met rotweer.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 de zaken van, maar daar wordt hij alleen maar slechter van.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 Uit de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Zojuist door u Connie Fink met De Oude Gitarist. En daarvoor Nelke. Uit 1976 met Bij Muziek en Rode Wijn. En daarvoor wij de Groot met Jimmy. Dat nummer kwam natuurlijk uit uh, 1973. Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen Ramses met Eens in de 100 jaar. Maar eerst die Bobby Klein met Volendamse Jongen. Ik ben Van zijn haat, hij gaat op vuur, het stinkt. De levenslange weg op, schopt de steentjes voor zijn haat. Maar eens komt hij thuis, eens in de honderd jaar vindt hij zijn huis. Al gauw landt hij in een kinderhuis, waarin de eerste dag al is gesmeerd.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 Eens komt hij thuis Eens in de honderd jaar Vindt hij zijn huis Hij krijgt een heel deling, Kremt de scholing bent uit door zijn techniek Hij wordt met vaste hand Voeg ingewijd In alle kleuren van de erotiek Mama Eens komt hij thuis Eens in de honderd jaar Vindt hij zijn huis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 In de maffe en denkt alleen maar alles te Mama, eens komt die thuis, eens in de honderd jaar vindt die zijn huis. Mama, eens komt die thuis, eens in de honderd jaar vindt die zijn huis. De muziek van Ramsesafi met eens in de 100 jaar. En daarvoor Bobby Klein met Volendamse Jong. Zandvoort uit Zandvoort met mij, en Mario Zandvoort. Het zitten weer op voor vandaag. Uiteraard als u denkt: van ik wil het programma nogmaals beluisteren. Of ik heb een stuk gemist. Aanstaande zaterdag, tussen 1 en 2, wordt het programma nogmaals herhaald. En nog een paar stukjes muziek te gaan. De zangeres zonder naam met kersenbloesem in Yokohama. Ja. Risti Waiko's he met het En Ik zeg: misschien volgende week en anders tot een andere keer. Tot ziens!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 Zwarte bloesem beminden zij elkaar, kerstbloesem.